Welkom bij de Zandvoort-podcast in het kader van Zandvoort Kiest. Ik ben Iris Vooren en ik maak kennis met alle lijsttrekkers van de partijen. En vandaag is hier Peter Kramer. Ik ben Peter Kramer, oh ja dat Welkom. klopt. Ja. Welkom. Ja. Van welke partij? Ik ben van de oudere partij Zandvoort. Oh, Oké, okay. en um, uh, Peter, vertel eens iets meer over jezelf. Ik ben 67, ik ben drie jaar geleden gestopt met werken, nu gepensioneerd. Ik heb de afgelopen 30 jaar van mijn werkzame leven in corporaties gewerkt. en De laatste 20 jaar in Amsterdam bij een grote woningbouwvereniging met 33.000 woningen. Daar was ik directeur projectontwikkeling en vastgoedbeheer. En voor die tijd ben ik nog uh, negen jaar werkzaam geweest in uh, Zandvoort. bij uh, woningbouwvereniging EMM. Eendracht maakt macht. Die ondertussen, nadat ze zijn uh, overgenomen door de kei. nu door Pre wonen. Mooi ouderwetse En ik heb nog een, uh, een vijftal jaren. Uh, zeg maar in de hele luxe scheepsbouw uh, gewerkt. als uh, verantwoordelijke voor het. Uh, interieur van die schepen. Dus een beetje gevarieerd Dat leven. Dat klinkt, ja, klinkt als uh, mooie ervaringen. Nou ja, een beetje de, de, de sociale kant en de commerciële kant. En hoe ben je de politiek ingekomen? Uh, ik ben gekozen door de kiezers. Door de kiezers, ja, maar er is een Goed, reden he? geweest waarom je je verkiesbaar hebt gesteld. Nou ja, weet je, ik, wat ik je net vertelde... ...ik heb negen jaar uh, hier uh, gewerkt... Uh, ...zeg maar als, uh, in eerste instantie als hoofdtechnisch beheer... ...en daarna als directeur van woningbouwvereniging EMM. Nou, dat, uh, als je bij een corporatie werkt... ...dan heb je toch een beetje sociaal-maatschappelijk uh, kant uh, in die zin. Uh, ik ben geboren op Zandvoort, ook dat nog... ...dus ik heb ook nog uh, mijn hele leven hier gewoond... Uh, en uh, zeg mijn maar, sportbedrijven. Dus dan wil je ook iets betekenen voor, uh, voor Zandvoort. Nou, dan kan je twee dingen doen als je gepensioneerd uh, bent. Dan kan je het vrijwilligerswerk in. Uh, je kan je uh, uh, zeg maar, uh, helpen bij evenementen of andere zaken. Nou, en ik heb gekozen voor de politiek. Omdat uh, Zandvoort uh, toch uh, een, een plaats is die mij aan het hart ligt. En uh, er ontzettend veel uh, moet gebeuren in Zandvoort om uh, dat laatste stapje te maken van een uh, unieke badplaats ook naar een mooie badplaats. Dat lijkt me een heel mooi streven. Ja, dat was het ook. Ja. En uh, dat is uh, wel met vallen en opstaan uh, heb ik de afgelopen vier jaar in de Raad uh, zeg maar, uh, mogen beleven. Uh, het is... Uh, niet dat, het heeft niet datgene gebracht wat ik ervan verwacht zou hebben. Van, uh, het is toch uh, behoorlijk uh, stroperig en uh, uh, weinig uh, zeg maar dat een uh, raad in positie is om uh, Sanford een stapje verder te helpen. Maar er komt nu dan uh, misschien in de herhaling een kans voor na deze verkiezingen? Uiteraard, je moet altijd het positieve blijven inzien. Je moet ja. altijd die stip op de horizon, nu moet je proberen te bereiken. Alleen het systeem uh, zeg maar, van uh, de politiek, waarin je met uh, vele partijen tot uh, consensus moet komen, ja, dat, is niet altijd, uh, dat geeft niet altijd een ideaal beeld, uh, zowel naar buiten toe als wel uh, dat je daarmee uh, snel stappen kan maken. Ja. En nog even buiten de politiek, uh, hobby's, wat doe je als je niet met politiek bezig bent? Nou, de laatste tijd kan ik je vertellen dat ik uh, behoorlijk veel met de politiek bezig ben. Maar ik lees, uh, ik fiets, uh, ik hou van gezelligheid. Dus uh, met vrienden uh, een drankje drinken en dat soort zaken. Dus, uh, uh, nou, de sportverenigingen en dat soort. En wat voor sport doe je? Ja. Ik heb altijd gevoetbald. En uh, ja, nu, uh, in die periode, heb ik ook een blessure en een meniscusoperatie gehad. En uh, het is een beetje ingewikkeld om nu nog actief sport te beoefenen. Nou, dankjewel. Ik, Geen uh, dank. Ik weet meer van Peter. En uh, nou, ik hoop de luisteraars ook. En uh, je mocht nog een nummer kiezen, uh, muziek die we nu kunnen gaan draaien. Welk nummer zou je willen horen? Ja, ik zou nu denk ik, uh, zeg maar, ook de tijd die we achter ons hebben, corona, uh, we gaan weer uh, de goede tijd tegemoet. Dus ik zou Smile van Michael Jackson, uh, of van Michael Jackson, van Jackson uh, willen laten. Nou, dan gaan we die draaien. Dank je wel. Geen dank.